Voor de Koetunnel richting Zaandam op de A10 staat 5 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A27 Gorkum-Utrecht... maar Nieuwegein staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A50 Eindhoven-Os bij eerder 4 kilometer. Daar is na een ongeluk de linker rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A50 Os richting Arnhem. In de file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Valburg 3 kilometer. Radio 1. NTR.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 Onze gast is een van de beste contrabassisten van het land. Zijn vader was trouwens ook een gekend contrabassist. En nu we het er toch over hebben... zijn oudere zus is een gevierd operativa. Waar waren we ook weer? Ja, onze gast. Onze gast is dus een van de beste contrabassisten van het land... die zijn bas laat dansen op zijn nieuwe CD, Basso Bariando. Met werk van Astor Piazzolla... Nino Rota en Manuel de la Falla. Hier is Rik Stotijn. Uw presentator is Petra Bossel. Welkom bij Kunststof van donderdag 23 januari. Het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er van maandag tot en met vrijdag op Radio 1. En u kunt reageren via onze website radiokunststof.nl. Wilt u iets vragen aan deze contrabassist Rik Stotijn? Doe dat dan nu via die website radiokunstof.nl. U kunt natuurlijk ook twitteren, hashtag radiokunsthof... met uw commentaar of uw vragen of opmerkingen. Rick, welkom. Dank je wel. Net terug uit Berlijn. Je bent net uit Berlijn hier naartoe komen rijden. Ja. Je pendelt tussen Berlijn, Amsterdam en Stockholm. Ja. Dat is jouw leven. Ja, nu nog wel, ja. Hoeveel, hoeveel rust zit er in dat leven? Nou, ik heb het gekke is... Um, ik heb gelukkig een fantastische manager. Marianne Brinks. En zij heeft... Uh, uh, dusdanig mij uh, een vakantie uh, opgelegd. Dat ik dat op een gegeven moment echt uh, ben gaan inplannen. Want daar was uh, daarvoor eigenlijk ook nooit tijd voor. En ik heb eigenlijk afgelopen, nou ja, afgelopen anderhalf jaar... Uh, voor het eerst echt uitgebreide vakanties uh, ingepland. Maar die uh, zijn opgelegd door je manager omdat jij het zelf gewoon niet doet? Nee, ik, nee, ik, ik, nee, ik ben uh, eigenlijk niet. Nee, ja, Hij soms staat erin als een man die altijd ja zegt. Dat klopt, ja. dus geen vakantie. <lacht> maar, uh... maar als ze jou vragen op de Dam om in de poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn een stukje dagelijks mee te komen spelen... dan doe je dat ook bij wijze van spreken. Ja, god, het uh, hangt wel helemaal van de tekst af die <lacht> ik <mijn> voorlees. <lacht> nee hoor, nee, ja... Uh, moet je de lat iets hoger leggen. Uh, nou? ja, misschien, je bent uh, een internationale ster, hè? Vergeet dat niet. Ik heb geen idee. Jij zegt het. <lacht> nou, je hebt in ieder geval een manager die daarbij hoort... maar die, ja. die heeft dus wel degelijk een, een plan met je en een programma met je... en die legt jouw vakantie op. Ja. Zo, zo simpel is het. Nou ja, het was meer inderdaad dat ik... Um, het was allemaal een beetje chaotisch. Dus je, je, je reist van hot naar her. En um, op een gegeven moment... Ja, dan merk je... Ziet je zelf ook echt aan je tax En, en... Um, nou ja... Is, is Wat gebeurt er dan als jij in je tax zit? Ja, dat, dat, dat, het gekke is is dat je het... Je ziet het soms bij andere mensen proberen. Je zegt dan zelf... Ja, ah, daar heb ik nooit last van gehad. Ehm... Mm um, maar ik merkte het pas sinds ik echt vakantie ging, ging inplannen... en echt vakantie had, dus gewoon op mijn blote kont ging zitten... en mm. even niks doen, mm -hmm. uh, hoe belangrijk dat is. Om even uh, je, je te vervelen en uh, uit het raam te kijken en even niks te doen. Want er wa daaromheen is er eigenlijk altijd programma. Hey, er is ja, er is altijd iets om in te studeren. Er is altijd uh, een orkest, er is een ensemble, of er is lesgeven, reizen... En, Um, ik zou niets anders uh, willen. Dus dat, dat, dat, dat staat voorop. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dus ook... Uh, ja, hoe belangrijk dat, dat gedeelte is... om uh, nou ja, even, even dat, uh, dat ding los te laten, ja. dat grote instrument. Want, want even voor de duidelijkheid... je, je treedt uh, regelmatig op met je zus... Uh, met wie je ook bijvoorbeeld een uh, die, hè, sopraan, uh, met wie je ook een programma doet in Deventer. Ik heb opgeschreven wanneer, dat ga ik nu zeggen. Ik denk 26. Ja, overmorgen, zondag. 26 uh, januari. Samen met Christiane Stotijn en Jozef Breinel uh, op, de, op de piano in ja. Deventer in de Schouwburg. Ja. Uh, dat doe je. Je, je bent vaak uh, te vinden met Janine Jansen. Die natuurlijk ook behoorlijke internationale tournees doet. Binnenkort, geloof ik, weer Barcelona, Parijs, uh, Duitsland, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, maar je zit dus en bij een orkest in Stockholm... en bij een orkest een orkest, een orkest in Berlijn. Ja. Dat kan eigenlijk toch sowieso niet zeg maar. samen. <laughs> nou ja, ze hebben me in Stockholm... Uh, uh, uh, zijn ze ongelooflijk flexibel geweest en hebben ze begrip voor de hele situatie. En uh, uh, hebben allebei een limiet gezegd van oké, okay, tot dan. En dan moet ik echt beslissen uh, wanneer ik. Uh, een knoop gaat doorhakken welke orkest het... door Ja, hakken. absoluut. Want het kan niet allebei. Het zijn ik heb, allebei. Ik heb me laten uh, vertellen dat die knoop... op 1 februari aanstaande doorgehakt <laughs> moet worden. Nou ja, dat is, dat, dat is een deadline. Dat is mijn deadline. Omdat ik dus al een jaar uh, die, die dingen combineer. En um, ik ben al ook in gesprek met Stockholm geweest. En daar hebben ze ook gezegd... Nou, um, neem de tijd die je wil daarvoor. En we hebben alle begrip... Uh, ik heb daar eigenlijk veel minder gespeeld dan Berlijn. Het zijn allebei 50%, 50 baan. Dus een, um, als ik het bij, op, bij elkaar op zou tellen, uh, is het een 80% baan. Maar wat ik daarnaast doe, is nog eigenlijk veel meer. Dus dat maakt het vooral ingewikkeld. Ja, maar 1 februari even voor de duim ja. volgende week, hè? Ja, gaat snel, hè? Heb je, nou al, je hebt natuurlijk een beslissing al genomen, toch? Eigenlijk. Um, in je hoofd wel. Ja, ik moet nog één gesprek hebben. En daar, uh, uh, daar hangt het eigenlijk zo'n beetje vanaf. En... Mag ik even doorzeuren? Aan de andere kant van het glas zit je vriendin. Klopt. Zij is violiste. Ja. Zij is Frans. Ja. Franse vrouw. Ontzettend leuke vrouw. Een hele leuke vrouw. Dat zag ik ook meteen. Dat jij haar ook een hele leuke vrouw <lacht> had. En zij speelt in Berlijn. Ja. ja Nee, ja. ik weet, Ze heeft ook een hele goede... We hebben allebei een hele goede baan daar. En... Um... En Berlijn ligt ook heel dicht tegen Berliner en Philharmonica. Ja, ja, het is echt. Is, uh, Philharmonica, dat is ook maar een paar metrohaltes verderop, zeg maar. Ja, het ligt allemaal in Berlijn. is een fantastische stad. En um, uh, ja, het is. Het, nou ja, wat het, daar staan er weer heel veel andere dingen tegenover in Stockholm is. Het, uh, ik ben helemaal fan van de dirigent, dat is Daniel Harding. Dat is ook een vriend van je. Ja, en um, het, het voelt daar als familie. En, en ik voel me daar zo thuis. dat uh, Ik ga daar niet naar mijn werk. Ik ga daar echt naar uh, om muziek te maken en om mijn vrienden te zien. En maar heet dit verhaal nu eigenlijk Torn Between Two Lovers? Bijna wel, ja. ja want het zijn voor allebei de, de opties... Zijn het is heel erg veel voor te zeggen. En uh, Berlijn is een fantastische stad. En uh, ik begin het steeds leuker te vinden daar ook. Um, en ja, het is, je blijft vergelijken wat, wat, uh, wat dus eigenlijk niet helemaal uh, mogelijk is. Nee, en, maar er moet wel dus gekozen ja, er moet een keuze worden. gemaakt worden. Ja, en ga je binnen dit uur ook nog vertellen aan mij. Dat ga ik niet doen. Ja. <laughs> ik heb zomaar een idee. Ik Echt, wel, ja, ik heb wel een idee. Maar goed, okay. uh, daar gaan we het misschien later over. Ja. Luisteraars, Radiokunsthof.nl, Rik Stotein. We hebben meteen het moeilijkste onderwerp behandeld. We gaan het hebben over zijn liefde voor de contrabas. Want daar, daar, dat, dat, daar gaat het allemaal om. En uh, hij, hij had mij geen groter plezier kunnen doen... dan vier stukken van Astor Piazzolla op zijn uh, tweede cd... zijn tweede prachtige cd te zetten. Ook natuurlijk van Nino Rota en uh, van uh, Manuel de Falla. Maar... Vooral, ja, voor mij vooral Astor Piazzolla. En we gaan gewoon luisteren naar dat stuk. Helemaal Primavera Porteño. Wow. Ik kan niet anders zeggen, Rick Stotijn. <laughs> je hebt een hele mooie cd gemaakt, Bassa Bailando, moet ik zeggen. Hij is te bestellen via jouw website. Uh, Onder andere, ja, hij ligt nu in de winkels, maar hij, hij kan inderdaad via mijn website besteld op www.rickstotijn.com. Uh, Channel Classics heeft hem, heeft hem uitgebracht. Er staan ja. nou, vier werken van Piazzolla, Astro Piazzolla. En ik had je al gezegd, je had me geen grote plezier kunnen doen. Wat is het? Want... Je hebt deze, die drie componisten hier samengebracht op deze cd. Wat is het dat, je, dat je, je bijvoorbeeld wilde, durfde te wagen aan Piazzolla? Want dat is een waagstuk. Ja, absoluut. Eh, Tegelijkertijd ook weer niet. Um, Piazzolla uh, met bas, dat is eigenlijk een hele natuurlijke combinatie. In al zijn muziek zit eigenlijk contrabas. Hij heeft ook een paar solostukken geschreven voor contrabas. Zijn vaste bezetting is altijd uh, Bano Leon natuurlijk. Dat speelt hij zelf. Precies, contrabas. Contrabas, uh, viool. ja. En piano, piano, dat is ja. het hè. En uh, ja, zijn, zijn beroemde quintet, uh, waar, waar hij de vier jaar tijdens mee heeft uh, gespeeld. En um, ja, daar, daar heb ik heel veel naar zitten luisteren. En um, ja, de bas heeft daar ook zo'n belangrijke rol in. Hoe komt dat eigenlijk? In, in, in, uh, in die Piet muziek is dat omdat hij verwantschap heeft met de jazz bijvoorbeeld. Dat dat die bas wat sterker nou, de is? de bas heeft, natuurlijk. Sowieso een uh, hele belangrijke en dat vind ik ook het leuke aan. Aan bas, ik zie daar ook twee basgitaren staan, <laughs> ja. de, de het is een studio vol, vol instrumenten. Ja, waar ja, zitten, ja. Um, de contrabas heeft natuurlijk is zo veelzijdig en um, heeft in de jazz, in de pop, uh, in de barok, klassiek. Uh, um, altijd een ritmische en uh, uh, ondersteuning. En um, ja, in in, in Piozolla, die dus echt dat, dat dansachtige karakter heeft, is die bas echt, um, uh, ja, zeg maar, een, een slaginstrument vaak. En, en uh, uh, ja, het, het, het, een van de belangrijkste instrumenten. En, en uh, degene die de echte muziek doet opzwepen. En um, uh, ja, dus... Maar er zit iets gevaarlijks aan. Hè? Want er zijn heel veel... Uh, muzici die zich gewaagd hebben... aan Piazzola's uh, werk. Vooral ook omdat het zich bevindt... tussen de klassieke muziek en de hedendaagse muziek. Mm -hmm. Omdat hij wat dat betreft heel re revolutionair was. Dan hebben we dus Gidon Kramer. Die heeft, uh, die heeft er van alles meegedaan met Piazzola. Ook Yo-Yo Ma bijvoorbeeld. Om hem ja. maar eens wat te noemen. Soms slaat een muzikus ook wel eens de plank mis. Nee, ik, zou het... ik vind het eigenlijk helemaal niet. Ik vind het... de Piozzolla met contrabas is dus heel natuurlijk. En ik, ik zou het... Als ik een, een, een, een Mozart vioolconcert zou hebben opgenomen... of een Bach cellosfite... dan zou ik de, deze vraag uh, uh, uh, kunnen beantwoorden als... ja, het is een gevaarlijk terrein. Piozzolla, nee. Het, het instrument contrabas past zo goed bij zijn muziek. En... Um, de bewerkingen, ja, ja uh, die er zijn van een Guido is dus al een bewerking van zijn quintet-versie, ja, ja. dus um, ja, ik nee, ik vind het helemaal. Ik vind er zitten geen hobbels in. Ik vind absoluut geen hobbels in. Nee. Nee. Laten we even naar de meester, uh, de meester zelf uh, luisteren. Dit is een opname, een live-opname uit 1970 en dan horen we precies hetzelfde stuk, maar dan horen we natuurlijk Astro Piet Solo zelf. <middels> vijf verschillen, Rik Stortuin. Ja, het is natuurlijk veel beter. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Daar wou ik ook niet naartoe. Nee. Uh, ik. Ja, god. Uh, wat kan je hiervan zeggen? It, ja, je hoort... Is... Ten eerste hoor je een soort klavierleeuw. Maar mm. dan op de bandoneon. Maar goed, ja. vergelijkbaar. Een ja. um, wild beest hoor je eigenlijk. Ja, nee. Het, het zweet... Het draait echt over mijn rug als je dit hoort. En, en daar... Dat probeer je terug te brengen natuurlijk in een... Um, uh, uh, heel, een groot strijkorkest waarmee we het hebben opgenomen. Ja. Swedish Radio Symphony Orchestra. Je hebt dit, als live, uh, je hebt dit live opgenomen? Dit hebben we live opgenomen, het concert. En, uh, in Stockholm. In Stockholm, Perlthalle. En uh, ja, ik, ik, ik, ik zocht vooral in de bewerking samen met Marijn van Prooien, die de bewerking heeft gemaakt, uh, naar de overeenkomsten. Hoe terug te gaan naar, naar het, het eenvoudige van, uh, van, van Piozol eigenlijk. Ja. En, uh, ja. En die sfeer. En ja, je hebt natuurlijk zo'n enorm bataljon aan strijkers. En de solo-rol wordt verdeeld tussen de viool en de contrabas. Um, ja, dus, dus het is heel erg zoeken van hoe, um, ja, hoe, hoe, hoe naar het origineel. En wat, wat is je eigen inbreng? Uh, wat is je eigen visie? En dus het is. Ja, deze versie, mijn versie, is, uh, is veel symfonischer. Ja. En veel groter op de. Op een, ja, op een bepaalde manier. En op een andere manier is het... Maar zonder, zonder dat je die, die, die oprechte hartstocht... die je ook in deze muziek hoort... Uh, kwijt bent geraakt. Want dat is natuurlijk toch wel een risico. Als je nu net dit fragment hoort, dan hoor je ook gewoon... Ja, ik denk dat dat misschien ook te danken is... aan dat het een live opname is. Ik denk dat Piozolla is echt een stuk om live te spelen en dat was ook een hele bewuste keuze om uh, ja, die interactie met het publiek te hebben. Je, als je goed naar de cd luistert, hoor je af en toe wat gerochel en gekuch. Ja, dat heeft uh, Jared van Channel Classic soms echt proberen weg te, te, te editen. Maar dat lukte was niet dit. al mogelijk. Je hebt echt hele hardnekkige rochelaar. Hard ja, dat kan je wel zeggen. Nou, het waren uh, uit mijn hoofd waren twee concerten. Dus het is echt een mix gemaakt van twee concerten. Ja. En um, ja, ja, ja, die interactie met het publiek. Um, is, is voor zo'n stuk zoals Piazzolla ongelooflijk belangrijk. Nou, kies je op deze cd, het is je tweede cd... voor werk van Asta Piazzolla, Nino Rota en Manuel de Falla, dan denk ik, in deze man schuilt een groot romanticus. Anders kies je niet voor dit repertoire. Is dat zo? Um, of, ja, ja, nee, ik denk wel... Ja, god, romantisch, ja. Ik... Nou ja, laten we dan... De laat ik het anders aanpakken. Want anders, dit is een doodlopende weg. Nee, ja, ja. Ehm... Um, um, hoe zullen we het nou formuleren? Ja, wat is wat jou betreft romantisch. de ro rode, rode draad? De en rode draad idee? tussen deze drie componisten. Um, nou ja, is, is wat de titel dus al zegt. De titel is eigenlijk ja, is een, een mengelmoes van Italiaans en Spaans. Basso en Bailando. Um, ja, is dus dat warmbloedige dat, dat gevoel dat je... Um, nou ja, goed, het is nu... Uh, het is een ideaal moment om deze CD uit te brengen, denk ik. Het is echt een zomerse... <lacht> Uh, CD. Yeah. Um, nee, is dat het dus echt een zuidelijke CD is. En, en um, waar, als het goed is, als je hem opzet, het, het gevoel krijgt dat even de zon uh, doorkomt. En dat was met het spelen en, uh, en het uitvoeren daarvan heel erg het, het, het geval. Dus de lol uh, daarvan. En um, ja, um, Nino Rood, natuurlijk echt, echt een filmcomponist. Uh, en. Um, ik denk dat als je deze drie stukken naast elkaar legt, uh, zijn natuurlijk uh, alle drie ongelooflijk verschillende werken. Maar, uh, ze, de, de maar wat drie, ze allemaal echt yeah. overeen hebben, is dat ze um, de bas willen laten dansen. En dat legt, zegt de titel dus al. Uh, yeah. uh, echt een dans. Het opzwepende, dansende karakter. Dus ook in de liederen van Dawlia. Um, ook in, in, in Nina Rota. En um, en ook het janken waarin Pizzola mag je af en toe echt zo ontzettend uh, vies spelen. Dat in de Rota net zo goed, uh, hij heeft een, uh, een thema gebruikt in het, in het langzame deel. Wat hij eigenlijk uh, wilde gebruiken voor Dr. Chivago. En um, uh, ja, gelukkig is dat naar de contrebas gegaan. En dat is een <lacht> prachtig gedeelte ja. waar je echt even heel erg mag janken. En zo zit dat ook in de Valja, in de Nana en in... in um, um, en nog andere liederen, ook van de Valja, die erop staan waar je echt even mag janken. En... Ze zijn niet de componisten van, van het puur klassieke, hè? Nee. Met name Rota dan nee. niet en Piazzolla niet. En nee. Ze het is zijn echt een de... crossover. Precies. Uh, ja. En dat staat jou waarschijnlijk ook aan. Ja, vooral omdat die bas er zo, zo goed in, in uitkomt. En, um... Is dat moeilijk om, om repertoire te geven waarin de bas goed uitkomt? Ja, dat is lastig. Dat is heel lastig. Um, en dat is, ja uh, Er is niet zoveel geschreven zoals voor de viol, Of de cellen of de piano um, uh, dus, dus we moeten echt zoeken Naar repertoire En, en soms kom je uit bij bewerkingen en, Nou, <coughs> nog Rood is natuurlijk een origineel stuk een Concert geschreven voor contrabas. De Piozolla is een bewerking, de Valle is een bewerking. Uh, nou ja, de, de meeste bewerkingen die ik al ken van Piozolla... Uh, of opnames zijn al bewerkingen van de vierjarige tijd. Ja, zo ja. is dat ook zo met de Valle. Dus het is niet zo dat ik iets uh, heel geks doe. Alleen is het wel qua bezetting heel erg anders. Dus ook met harp, uh, de, de Valle. en wat nog nooit eerder is gedaan met harp en kontgebas. En uh, dan heb je de twee ja, eigenlijk onmogelijke instrumenten, de grootste... Zul-instrumenten. De grote zul-instrumenten. <laughs> Je ja. ziet nu een soort olifanttafereel ja, vormen. Nou, maar dat is het wel, hè? Het, he? het, het, het leuke is, Lavinia um, Meijer, Pepijn Meeuwse en ik hadden... Uh, Lavinia was hier onlangs in de uitzending. Oh, leuk, ja. Um, nou ja, we hadden een concert samen en we zaten naar titels te zoeken. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat we alle drie... een hele dikke grote Volvo Station hadden. En uh, dat was voor instrumenten, uh, onze instrumenten, ja, van harp, uh, cello yeah. ook al natuurlijk, pijn neemt soms uh, ze drie, uh, drie cello's mee, zijn vrouw die speelde ook, is ook celliste, dus daar heb je een behoorlijk grote auto nodig, voor nodig en um, ja, ze zaten al te kijken van, ja, we moeten daar iets mee doen met die, die, die drie grote foto's. <laughs> <laughs> um, Nee, maar goed. Um... Want, want even voor de duidelijkheid. Jij, jij hebt een reizend bestaan. In het begin van de uitzending hadden we het daar al over. Jij, je pendelt tussen Amsterdam, Stockholm en, uh, en Berlijn. Heb jij dan in alle steden een, een, een, een andere uh, bas staan? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Of moet hij de hele tijd mee met alle gevolgen van dien? Ja, is... Soms wel. Het, ja, het is wel asociaal. Ik heb inderdaad in alle drie de steden een bas staan. Uh, sommige steden twee. Um... Hoeveel bassen heb jij? Zes. Ja, en, dat is um, wel eerlijk verdeeld dan. I dat is behoorlijk. <laughs> ja, maar... kijk um, ja, uh, Nou is het gelukkig ook zo met contrebas dat het, um, de prijzen wat betreft contrebas liggen... behoorlijk wat anders dan met uh, violen. Ja, Zoals ja. we net zagen ook... De ja, we zagen een heel leuk bericht. Hè? Dat is de Landolfi uit 1731. Ja. Die was in, uh, gestolen in Abkoude vorige week. En die ja. werd nu gewoon aangeboden aan een vioolbouwer. Maar daar hebben die die dieven hebben zich toch een klein beetje misrekend. Want dat is natuurlijk helemaal niet handig. Dat ding is drie à vier ton waard. Ja, uh, heel stom. Ze hadden beter naar mij kunnen gaan. Ik had ze een hele goede prijs. Maar... <laughs> dat had ik wel nee. gedaan. Nee hoor. Nee, ja, het is natuurlijk ongelooflijk stom. Want uh, het is net zoals met kunst. En uh, de muziekwereld is heel klein. Um, ja, men weet uh, uh, wat, wat, wat, wat, wat er aan instrumenten is. Ja. en. Uh, ja, de, de bouwers weten dat ook. En zodra er iets gestolen is, uh, ja, dingen zoals dan dingen. Dan kakelt zoals, zich dat heel snel rond. Het gaat zo ont... snel rond. krijg ja. bijna wekelijks, zoals een keer, een mail van uh, mijn viool, uh, et cetera, is gestolen. Uh, ja. Uh, en hoe is het dan voor een bas? Ik nou bedoel... ja, ik moet even, ik weet niet of dit onbewerkt hout is, maar gelukkig is er nog nooit uh, een bas gestolen. Ehm. Um, nou, is het natuurlijk ook niet het, het, het fijnste instrument om te stelen. Want je... Het valt me valt Nee, maar... Maar het is ook... Dat vind ik ook wel zo... Je zegt net al van... Nou, er is niet zo heel veel repertoire speciaal nee. voor de bas geschreven. Los daarvan. Ik heb altijd het idee dat bassisten... En dat is mij ook bevestigd door mensen die er echt verstand van hebben. zijn een beetje mensen die vaak op de achtergrond blijven. Of een, een, een soort andere plek hebben in een orkest of een ensemble. Mm -hmm. Iets rustiger. Ja, dat kan, heel zijn, dat kan heel goed zijn. Um, het is natuurlijk echt een begeleidingsinstrument. En um, het gekke is juist dat het... Uh, dat, dat ik um, zag laatst een, een heel leuk interview uh, met een bassist uit Radio Philharmonisch. Fantastische basgroep daar trouwens. En uh, hij vertelde uh, hoe de groep daar kon genieten van een simpele piets... die gelijk is bijvoorbeeld in het Adojetten van Mahler. En dan heb je het over... ja uh, uh, waar heb je het over? Maar ik weet precies wat hij bedoelt Het zijn momenten waar, waarop je hoort Als dat gelijk is Is dat ongelooflijk als je in de zaal zit mm -hmm. En dat, dat, er komt een soort van Lading vanuit onder Een piets bij een bas is zo vol En Zeker als een hele sectie dat uh, doet Ja, dat is gewoon heerlijk uh, vanuit, vanuit de achterkant uh, Zo'n heel orkest op te zwepen en Dat is fantastisch en het leuke nou juist nu is, is dat er dus steeds meer bassisten komen... die, die, uh, ja, die, die, die, die de rol van de contrebassen ook anders laten zien. Dus meer op de voorgrond komen. En Zoals jij dus. Want dat is, dat is feitelijk wat jij ook doet. Ja, dat probeer ik, probeer ik inderdaad te doen. Dan steek je toch je nek uit. Ja, en het leuke is dus wel dat... Um, uh, er nu steeds meer componisten zijn... die ook ja, het, de, de mogelijkheden zien van het instrument. Het, het, ja, het, het bereik is gigantisch. Als je inderdaad naar de, de muziekstijlen kijkt... waarin contrabas wordt gebruikt... is zo uh, uitgebreid... dat ja, je kan ongelooflijk veel als componist... Uh, met het instrument. En steeds meer componisten zien dat. En dat is het leuke. Dat het wordt nu. Um, nou ja. Uh, Martijn Panning is, is nu bezig met een nieuwe. Componist, ja. Moderne, ja, uh, hedendaagse uh, muziek schrijft hij, hè? Ja, en, en hij schrijft nu een, een nieuw contrabasconcert voor de zaterdag, Meiten, in het concertgebouw. Nou ja, Michel van der A heeft dus een, een geweldig stuk nu geschreven. Voor, voor mijn zus. Uh, uh, mijn piano. En. Um, dus er ligt een gigantische uitdaging... waar de viool uh, en de cellen wat, wat absoluut geniale instrumenten zijn... en waar ik natuurlijk een enorme jaloezie heb wat het repertoire betreft. Maar met de bas is er nog een soort van onbewandeld gebied... wat uh, enorm spannend is. En als je naar een recital gaat van een contrabas... of een laatste cd luistert... zijn het vaak dingen die je niet eerder hebt gehoord... Ja. En uh, ja, ga maar eens een, een Braamse opnemen of een Beethoven. Dat is al honderdduizend keer gedaan. En... Dus jij bedoelt te zeggen van, nou ja, hier, ga, hier schuilt veel avontuur een, in. Nou ja, weer, weer een, een Ja, dan ga ik weer terug naar uh, onze meester uh, Johan Kruijf. Uh, ieder uh, nalo hebt zijn voordeel. En dat is bij kontgebas absoluut zo. Ja. Het, het is ergens begonnen, hè? Er was ooit belangstelling voor de hoorn van jouw kant. Klopt. Toen kreeg je een trap van een paard. En toen was je kaak verbrijzeld. Ik ja. zeg het nu heel dramatisch, maar het was het ook, geloof ik. Nou, anders had ik geen bas <laughs> gespeeld. En toen ben je overgestapt tot de bas. En bij, bij jouw, jeugdig, jouw jeugdige basbeleving hoort ook een, een klassiek basloopje. Laten we daar even naar luisteren. Het klassieke basloopje bij... Hoeft ze niet te gaan maken, maar die kun je wel, hè? Uh, ja, tenminste, jou, ja, ja, goed. Je mag het wel doen ik bedoel, als je, je heel erg goed. Nee, ja, vond, nee, of... dat, ja, God, dat... ik heb het een keer op het concertpodium gedaan. Dat was heel leuk en uh, een bewerking voor strijkwartet. Dit is echt een heel herkenbaar bas. Ja, dit is mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. dit is zo lekker, ja, dit is zo geniaal, het is zo simpel. En dat voel je ook. In je onderbuik. Ja, het, het gaat... Uh, ja. Door merg en benen eigenlijk, ja. Michael Jackson. Ja, ja absoluut. Billie ja, Jean. Dat... Maar, maar is, is, heeft eigenlijk dit, dit geluid iets te maken... met, met jouw liefde voor, voor de bas, voor de contrabas? Nou, nou ja, ja en nee. Het is, uh, um... Want jij was vroeger heel groot Michael Jackson. Ja, nou, nog steeds. Ja, oh, uh, uh, god, sorry. Ja, Dat is dat maar geloofde, dat... val je nooit van af. Nee, dat gaat nooit weg. Nee hoor, die Billie Jean kan je van mij echt voor, voor, voor, voor wakker maken. Dat is echt iets... Uh, ja, ik denk dat het meer te maken heeft met een soort van puurheid. En, en, en die groove is zo goed. En het moment dat dat uitkwam, hij was gewoon de eerste. En, en nog, als ik nu naar MTV kijk, het is zoveel rotzooi. Zo, het is echt, ik zie niks nieuws. En hij was toch zo'n geweldige pionier. En nou, als je in, zijn, in zijn, zijn soms interviews hoort, dan uh, hoor je een beatbox en hoor je de baslijn. Dan heeft het alleen maar over die baslijn. En... Die, die zo belangrijk is in zijn muziek. En, ja. en eigenlijk altijd zo simpel mogelijk is. En, en dus, dus zie jij hem ook eigenlijk als iemand die, die, die gewoon heel veel goed voor de bas heeft gedaan. <laughs> nou, goed voor mijn een bas. Voor jouw bas. Ja, nou Ambassadeur ja, van de bas. Ja, ja, god ja. Nee, het, hij heeft ook heel veel slechte dingen gedaan. Maar um, nee, het is gewoon een inspiratie geweest. En ja. als, als, als, als kind, ja. Um, als je met de klas in de klas uh, zei: ik speel kontgebas. En ik zal even een klassiek liedje voor u spelen. Ja, niemand die dat leuk vond. En inderdaad, toen ik Billie Jean speelde... of uh, um, uh, een paar queen uh, ballads, ja, dan, uh, dan was ik in één keer cool. Dan scoorde je beter. Ja, dat ja. was in één keer uh, heel gaaf. Nou had je dichtbij ook een bron van inspiratie. Dat, was je eigen, of dat is je eigen vader. Hè? Hij speelde contrabas bij, bij het residentieorkest. Is die ja. geloof ik nu mee opgehouden. Maar hij, heeft, hij geeft lessen aan het Am Amsterdams Conservatorium. Jij hebt op het Conservatorium ook les van hem gehad. Ja. Hoe bepalend is hij geweest in, ja, in dat wat jij nu muzikaal ontwikkeld hebt? Ja, ongelooflijk bepalend. Uh, Hoe zag dat eruit? Nou, kijk, uh, um, je gaat natuurlijk gewoon ook geheel je eigen weg. En um, het, is, het is niet altijd makkelijk geweest, want hij is je leraar. En op een gegeven moment kom je erachter, tenminste kom ik erachter... ja, uh, um, hij is voor mij mijn beste leraar en mijn slechtste leraar. Uh -huh. Dus... Uh, omdat je, je aan de ene kant wil je je vader. Soms kwam je les in en uh, wil, op dat moment heb je je vader nodig. En ben je nog een soort van puberen. Um, en, en is het je docent. En dat is soms heel lastig. En tegelijkertijd kent hij mij door en door. En uh, was hij zich bewust van um, wat ik nodig had. Was dit eigenlijk de enige weg die er gegaan kon worden? Dat hij jouw leraar werd? Um, nee, tuurlijk niet. Ik denk dat er heel veel andere wegen bewandeld hadden kunnen worden. Alleen heb ik daar zelf heel bewust voor gekozen. En um, ik denk, ja, dat, dat, um, het is, voor mij is het, is het een zo'n belangrijk persoon geweest. En nog steeds natuurlijk. Uh, en ook een, een reden geweest om aan die bas te beginnen. Ik, ik ging heel veel naar concerten toe van het Residence Orkest. En ik zag hem daar zitten, op de hoek. En um, ja, de manier waarop hij Pizzicati aangaf. En ik had zo ongelooflijk ontzag voor, voor hem. En het was echt mijn grote voorbeeld. Dus, en dat wilde ik zelf ook heel erg graag. En, um, en uh, ja, ik denk dat ik nog steeds... Uh, ook al, al speel ik op een, uh, een hele andere manier dan, dan hij speelt. Uh, geprobeerd heb zijn manier van aangeven van Pizzicati over te nemen. En... Um, dus dat, dat is een hele belangrijke vorm van inspiratie. Uh... Hij zei daar zelf over tegen ons, want we hebben hem gesproken. Ik heb altijd geprobeerd geen verschil te maken... tussen hem en de andere leerlingen. Maar ik denk dat ik misschien toch wel wat strenger naar hem toe was. Het is toch een moeilijk punt. Op het conservatorium was ik zijn docent. Maar hij had ook natuurlijk gewoon een vader nodig. Dat is ingewikkeld schakelen, hè? Wanneer je vader moet zijn en docent moet zijn. Ja, ik denk dat het nu... Uh... En dat, ja, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder dat hij dat zelf nu ook uh, zo kan zien. Op dat moment konden we dat allebei denk ik niet zien. En dat zorgde voor behoorlijk wat, soms wat, wat, wat spanning. En is ook een, een reden geweest waarom ik de stap heb genomen... om naar buitenland te gaan daar te studeren. En ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is En het is ook een andere is docenten krijgen. Ja, vleugels uitslaan. Ja. En dat is heel belangrijk. Want je hebt daar nogal iets rigoureus in gedaan. Tenminste, dat hebben we laten vertellen door de kenners. Je bent uh, overgestapt van de Franse... Uh, uh, school, zullen we ja. maar zeggen, naar de Duitse school. Mijn ja. vader is helemaal van de Franse school... Uh, Alhoewel, dan moet ik even... Ik weet niet of hij nu zit te luisteren. Nou, ik denk het wel. Oh, last. <laughs> um, uh, hij me heel stiekem vroeg of, of, of ik hem niet toch een aantal tips kon geven... voor het, het Duits. Hij begint misschien <laughs> toch heel makkelijk over de Hij begint ook naar de dark Eerst side. Eerst even het verschil. De dark side, ja. noem je, noemen jullie dat de dark side? Oh, wat leuk. Ja. De Franse school is bovenhands. Leg ja. het even uit. Nou ja, als je naar een violist kijkt, cellist, altviool... dan, dan uh, ja, wordt, wordt de stok bovenhands dus uh, um, vastgepakt... Ja. Uh, de Duitse streek gaat eigenlijk veel meer uh, terug naar een, een, een gamba, een gambist. Of nee, echte ja. de, de, de eerste de manier van strikers. strijken ja. was onderhands. De, de, de haren moest je bespannen met je vingers. Want stond, een, een stelschroef zat er toen nog niet in. Dus je moest het onderhands vasthouden. Um, het kon, en nu uh, met de Duitse streek is het nog steeds on, onderhands. En heb je natuurlijk wel een stelschroef. En... Um, wat, wat, wat, is het wat levert het op, die Duitse ja, het Ja, net zoals met klarinet, met uh, uh, dat je echt ook een Duitse en een Franse school hebt, is, is dat het een, een, een hele andere manier van strijken he heeft. Nou, ben ik nog steeds van mening, en ik, volgens mij is dat uh, gelukkig de laatste jaren heel erg aan het openbreken: uh, dat het al, al, al hou je, je je stok met je grote teen vast en het klinkt goed, hoe kers, um, bij mij fysiek gezien past Duitse streek beter. En voel ik me daar ook beter bij. Um... Maar, maar wat jij nu schet, jij bent door je vader voor het belangrijkste deel grootgebracht met de ja. hè. Je hebt les van hem gehad, conservatorium, ja. cum laude. Mm -hmm. Nou, dus dan ben je heel goed. Uh, zeg ik dan maar eventjes. Uh, maar dat was allemaal in die, in die Franse, op die Franse manier. Ja. Dus dat uitbreken van jou en naar het buitenland gaan. Mm -hmm. En dan ook nog die Duitse manier adapteren. Mm -hmm. Dat is toch een enorme identiteitswissel bijna? Of, of... Nee, dat is wat ik zeg. Het is dus echt een moment geweest van je vleugels openslaan. Uh, Uitbreken? Naar, ja, naar een, een, uh, het loslaten voor allebei. Voor mijn vader en voor mij. En het, het niet meer uh, het, het, het, ja, het jonge jongetje zijn. Uh, maar gewoon mijn eigen keuzes maken. En uh, daarin, daarin uh, kijken wat het beste bij mij past. Met Hoe was dat voor jou? Nou, dat was best lastig, want um, um, mijn vader is iemand die toch wel altijd gewoon uh, dingen uh, goed bekijkt en, en vaak gelijk heeft. Um, maar op dat moment voelde ik dat ik mijn eigen weg moest gaan en um, denk ik dat hij dat zelf. Uh, nou, dat heeft hij. hij heeft het ook over gehad dat het een van de beste keuzes is geweest, omdat we uh, juist door die keuze nu zo dicht bij elkaar zijn gekomen... Mm -hmm. dat er een, een, een brug is geslagen tussen nou ja, dat jongetje van vroeger... en, en uh, de bassist die ik nu ben. En ja, dat is heel belangrijk geweest. En dat is waarschijnlijk een heel natuurlijk proces. En ook een heel belangrijk proces. Ik denk dat het niet voor, voor ons beiden niet goed was geweest... als ik jarenlang bij hem, bij hem was zou zijn gebleven. Ja. En um, uh, ja daardoor zie ik... En, en hebben we nu ongelooflijk leuk contact ook. En ik, ja, ik, ik ga het nu samen met uh, een goede vriend van mij, Olivier... van hem overnemen op het conservatorium in Jullie Amsterdam. Jullie gaan les geven. We gaan lesgeven. Ja, Binnenkort een, les ja. Geven. En, een korte masterclass. Ja, ja en uh, vanaf ja, augustus 2014 uh, uh, zijn we daar dan echt docent. En ja, dat is natuurlijk heel speciaal dat je het van je eigen vader... Uh, hebt geleerd. hebt ja. geleerd en, ja. en, dan, en dan overneemt. En, ja. Jouw vader zegt over jou dat jij, uh, dat jij op, verdiep, op gebied van verdieping... dat er nog wel wat punten te halen... Uh, val, uh, Bij wie niet. Ja. <laughs> Heel goed. Look in the mirror. <laughs> Hij luistert mee, hè? Ja, nou ja, en uh, juist. Uh, maar jij bent gewoon gigantisch virtuoos. En dat is... Dat is Klinkt als heel, een hele normale opmerking. Maar virtuoos en contrabas is niet een, een natuurlijk uh, duo. Niet altijd althans. En eigenlijk kunnen we dat heel goed horen in het stuk wat ik uh, nu graag uh, wil laten horen. Mm -hmm. Dat komt ook van je cd, Marcia, van Nino Nina Rota. Het is echt wel heel erg veel muziekachtig. Ja. Er zitten prachtige delen in. En we gaan gewoon ook de volle zes minuten daarna luisteren. Oh, wow. Rik Totijn. Was dit, zo heet het. Nino Rota. Het is te vinden op de CD van Rick Stotijn, contrabassist die te gast die in, in is in kunststof. Basso Bailando heet het. Het is een. Uh, hij staat daar op de. Ja, dat is een heel mooi, een mooie cover eigenlijk. Een heel mooi hoesje heb je <lacht> laten maken. Jij bent aan het dansen, Rick? Met, met de contrabas, maar de contrabas is een vrouw. En dat is natuurlijk een beeld wat we vaker zien. Want de vrouw is net zo getailleerd als, uh, als de contrabas. Ja, het is een heel vrouwelijk instrument natuurlijk. Ja. Oh. Maar moest je wat overwinnen om, om, om deze dans uit te voeren voor de fotograaf? Of? Het was behoorlijk wat photoshoppen ja. Maar ja. Uh, <laughs> aan jou of aan haar? Uh, nou dat het nee, was om uh, die om die baster mooi in, in die lijn te krijgen en uh, nee de fotograaf heeft het fantastisch gedaan. Maar en. het is ook een beeld. Het roept ook iets op hè? Want de, de contra was als jouw vrouw. Ja, het is, het is natuurlijk echt een instrument, qua, qua f, in zijn fysiek is het uh, zo'n aanwezigheid. Het is echt een persoon, ook in de kamer, ja, er staat echt iemand. En um, ja, ik, ik, nou, ik denk dat veel uh, muziciën uh, hetzelfde probleem hebben. Is dat je, ja, als je zo van het reizen bent, dan ben je echt getrouwd met je instrument. En, um, en hoe uitziet dat? Ja, uh, op, nou ja, naar zulke soort uh, vieze foto's. <laughs> Muziekporno. <laughs> ja, ja, jij zegt het. <laughs> nee, maar, maar, nee, maar het uitzicht. Uitz maar dat, dat, dat, dat gaat niet van die hele diepe gevoelens uh, Nee, nou onder? ja, God, nee. Of wel? Nee, nee. Het is, het is, een heel, het is gewoon uiteindelijk een, een haalte ding met twee F-gaten erin. Het is wel iets um, Ja, waar je. Um, uh, voor mij is het wel echt een levend iets. Als je, als je alleen al naar de, de, het hout kijkt. Uh, een mooi instrument. Uh, een mooie contrebas. Um, uh, vroeger werd er niet het allerbeste hout voor gebruikt. En uh, omdat er zulke gigantische afmetingen zijn. Uh, was het bij een contrabas helemaal niet erg als er een noest in het hout zat. Mm -hmm. Bij een viool of een cello verbidden. Uh, uh, not dan. Maar een bas mocht het wel. Want, uh, Wat ook wel een klein beetje weer aangeeft precies, over de karakter. positie van de, van de bassist. Uh, uh, ja, ook dat. Maar het geeft het instrument wel heel veel karakter. Ja. En uh, je, je, je, je hebt een boom naast je. en dat, dat, dat, ja, Het is bijna iets levend. Dat merk je wel. En het, het instrument uh, ja, dat, dat werkt zo met het weer ook mee. is dat je echt, je, je, Het is echt een levend iets. Je hebt er zes staan door heel Europa. Twee ja. in Berlijn, twee in Stockholm, twee in Amsterdam. Ja. Die twee hebben steeds een ander karakter. Dus die gebruik je op een andere manier. Ja, twee vijsnaren, een, een, een, een, twee solo-instrumenten, nog een, een, een barok-instrument en een, ja, nog een normale bas. En, ja. en dan reizen er ook nog heel vaak van die hele kleine basjes met je mee. Want ik heb begrepen dat je ook nog een collectie van 50 kleine basjes hebt. Moet je nou nou, wat moeten die mensen van die denken? Nou, ze <laughs> denken gewoon dat je gewoon een hele Zijn rare nou jongen bent. Nee, ik heb er nu 564. Nee. Nou ja, echt. Dat zijn kleine miniatuurbanken. Nou, ja, miniatuur maakt niet uit nou, wat er zijn andere, andere mannen spelen met treintjes. Ik bedoel, ik heb al zulke gekke dingen. Ja, maar weet gehoord. Je, het ge leuke is aan het sparen is dat je. Um, ik ben met een vriendin in Lissabon geweest. Is dat je. Je gaat er op een gegeven moment naar zoeken. En eigenlijk kom je de gekste dingen tegen terwijl je aan het zoeken bent. En uh, kom je in de gekste straatjes, de gekste. En, en draagt ieder beeldje of uh, wat dan ook een, een herinnering met zich mee. En soms mm. krijg je ook dingen. En. Uh, ja, staat zo'n kast eigenlijk vol met herinneringen. En, en kijk ik veel meer naar de herinneringen en de leuke momenten. Dan de basjes zelf. Dan de basjes zelf. Maar ja. het zijn inderdaad zijn er heel veel en allerlei afmetingen... en allerlei dieren, uh, wat dan ook. En ik, ik ben... Jij houdt van de bas. We kunnen dat rustig... Uh, volgens mij kan je dat wel zeggen. De, ja. Ja. Nou, he, heeft die carrière tot nu toe je al... de Nederlandse muziekprijs opgeleverd. Afgelopen jaar heb je die gekregen. Dat ja. is de grootste onderscheiding voor, voor muzici. Uh, wat heeft dat opgeleverd? Ja, het, um, ja, het, het, het, meer, het gekke is, is dat het hele traject ernaartoe me ongelooflijk veel heeft opgeleverd. En, um, Want daarin word je begeleid hè, bij de Nederlandse begeleid. Ik heb een fantastische coach gehad, Kees, uh, Kees Oldhuis. Zelf uh, facultist uh, en componist. Uh, facultist geweest van uh, Koninklijk concertgebouworkest, En um, ja, je, dat was mijn coach. Ook een instrument wat een beetje natuurlijk in hetzelfde hoekje zit... Uh, niet echt een solo instrument en nu ook echt aan een ontwikkeling bezig. En hij heeft ook een stuk geschreven voor, uh, voor het concert van de uitreiking. Voor Lavinia, Meijer, Pepijn Mielsen, en, uh, en voor mij. En uh, ja, je, je wordt geselecteerd en, en je doet auditie voor die Nederlandse muziekprijs. En dat was een traject van 2,5 jaar. En daarin um, word je dan begeleid, maar je kan zelfs nog in dat traject afvallen, heb ik gehoord. Ja, ja, absoluut. Als je, je moet een tentamen doen, voordat je de uitreiking krijgt. En ja, het, het, je wordt ook getoetst tussentijds. En hoe gaat het? En uh, je moet een heel plan opbouwen. En uh, dat plan wordt goedgekeurd, ja of nee. En ze moeten aan je ontwikkeling kunnen zien, want ze, ja, het is een investering voor hun, uh, of, of het vooruit gaat. En in dat traject van de Nederlandse muziekprijs nou, heb ik dus eigenlijk uh, mijn eerste CD opgenomen. Uh, Car Blanche-serie, concertgebouw. Uh, ik ben naar Amerika gegaan, uh, waanzinnig veel lessen gevolgd. Uh, ik heb zoveel dingen kunnen doen... Um, dat het me echt... ja, het is een gigantische verrijking geweest... waar ik nu nog op verder bouw. Mm -hmm. Dus het moment dat je die prijs krijgt... is eigenlijk een, een gevolg van 2,5 jaar... Uh, ja, uh, druk. spanning en ja. hard werken ja. en, en st steeds getoetst worden ja. voor al dat. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Nu sta je op een belangrijk punt. Volgende week uh, ga je misschien wel wereldkundig maken... of je kiest voor Stockholm of je kiest voor Berlijn... of waar je dan ook voor kiest. Maar in ieder geval, je staat op een belangrijk punt in je carrière. Ja. Uh, he, waar liggen je ambities zelf? Zonder dat je... Je hoeft mij niet te vertellen naar welk orkest je gaat, maar... waar wil je naartoe? Um, nou, om dan maar weer terug te vallen op wat je net zei, wat mijn vader zei. Meer diepgang. Ik denk dat hij het vooral heeft over, over meer rust. En, en dat is een, een punt waar ik naartoe wil gaan. Um, dat zei hij ook letterlijk. Ja, om, om, om nog meer van dit soort dingen... Rust in dingen. zijn spel, zei hij. Ja, dat, ja misschien. Ik weet maar in ieder geval ik, rust in je leven, begrijp ja, me. Ik, ik, ik. Nou ja, goed, om nog meer van dit soort dingen te doen. En, uh, CD's. Ja. En, en, en, en, en ja, de rust en tijd daarvoor te nemen. En, en gewoon op vakantie te gaan. En, en uh, hele gekke projecten te, te kunnen organiseren. Met andere uh, muzici en ja, de tijd daarvoor te hebben. En is daar nog een Olympus? Hoort daar nog een, een soort orkest bij wat, wat alles in zich heeft? Waar nee, je ooit bij moet horen? om Ik om... denk het niet. Ik denk dat je... Um, ik denk dat, dat er is altijd een soort van concurrentiestrijd van dit is. Daar, dat orkest daar is de ja, beste en die is de beste. Maar um, ik, heb, ik, heb, ja, ik heb toch echt wel in behoorlijk wat orkesten nu gespeeld. En ik kan zeggen, er is geen uh, perfecte plaats. Nou, en, misschien ben je zelf wel het beste orkest. Nou, ik denk dat in wat voor orkest je ook zit. Um, uh, als, je, als je zelf, zoals die bassist uit het radiofiel, geniet van een pizzicato die gelijk is... Als je het daarvoor doet, dan doe je het goed en dan zit je in het beste orkest. En um, ja, dat is, dat is mijn eindstreven. waar ik ook eindig. Uh, ik wil uh, blijven kunnen genieten. Wil je op je tegel een uitspraak doen, een motto, een levensmotto, een wijsheid... dat doen we altijd in dit programma... dan kan ik vertellen dat we zometeen na acht uur Rob Oudkerk aan het woord horen. En hij praat met Nathalie, zij is moeder van vier kinderen... en kan de oplopende schulden niet meer betalen. Iets wat natuurlijk steeds meer voorkomt dat mensen uit hun huis worden gezet. Net zoals Nathalie, zometeen na acht uur. Vijftien seconden voor een levensmotto. Kijk me aan. <lacht> ja, jij was natuurlijk in Berlijn de laatste tijd in ja. die Stockholm. Ja. Heb je iets? Ik vind het meestal dag. Um, geniet van het kleine. Ja, het is heel simpel. Dank ja. meneer Stotijn. Dit was aflevering 2769. Morgen om 7 uur. Maandjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Bureau Buitenland.